Het weer, geleidelijk steeds meer bewolking... en in de ochtend plaatselijk wat regen of motregen. Smiddags droog en periode met zon. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Franks Festival. Frank van der Linden. Goedenacht, daar luister je naar inderdaad. En uh, het is al twee uur feest en jouw leidt hier in de, in de studio. Er gebeurt van alles live muziek. Uh, een kok die kwam lekker koken en uh, toen net is chocolade gesnoven. Maar het is ook zeker uh, een plek voor jou. Je kan inbellen 0800 1121 en het gaat over rare tics. Ik kan ook mailen trouwens hè, als je denkt van nou ik vind mijn tik misschien een beetje te raar nachtbrakers.bnn.nl nachtbrakers.bnn.nl Daar kan je hem op bereiken. En uh, Olaf, ik had jou toen net al aan de lijn. En jij zei van, ja, ik heb best wel een, een rare tik. Ja, dat klopt. En wat is uh, jouw tik? Nou ja, bij, bij mij is hij, nou, ik valt, valt nog redelijk mee eigenlijk in mijn, mijn geval. Uh, nou, ik stel je voor, je bent ergens binnen in een club of op een feest met, uh, nou ja, nou, het bescheiden, 700, 800 man. Ja. En uh, ik ben zo groot, ik trek veel te warme kleding aan. Dus dan heb ik het over twee, drie lagen of zelfs vier lagen. En uh, ja, zo ga ik meestal uit. Maar waarom doe je dat? Ja, ik weet niet, gewoon van misschien denk ik: van nou, ik loop er nou wat net de bij, meestal een kobertje. En dan misschien twee dagen of, een, of nog een shirt eronder. En daaronder nog een shirt. Het begon eigenlijk denk ik euh, nou ja, met uitgaan van vroeger. Je weet wel, dan heb je soms irritante zweetplekken als je wat uitgaat. Dan, je dan denk ik van verdomme, met dat ene shirtje ga ik het niet redden. Ja, zeker als je een grijs en, shirt uh, aan hebt. Ja, nou en dan doe je nog... Ik ben zo'n gozer, die doet zoveel deel op als hij, als hij, als hij kan. Nou ja, <lacht> niet overdrijven, maar... Nee, maar die die flink. Ja, en dat het toch uh, er doorheen komt. En dan denk ik van ja, verdomme, ik wil niet in een of andere zweet het overkomen. En dus dan trek ik maar extra kleding aan om dat te verbergen. Om dat op te vangen. Ja, precies. Dat er één shirt eigenlijk zeg maar het vangnet is voor uh, het geheel. Maar is dat niet en... heel erg warm dan? Ga je dan toch veel meer zweten, nog? Nee, bij mij niet eigenlijk. Bij mij is het omgekeerde. Dat, uh, ja, ja, Dat is ook een raar pik voor mijn lichaam misschien of zo. Ja. Nee, maar ik geef maar een voorbeeldje. Uh, ik ga niet, niet naar het noemen artiest. Nou ja, trouwens. Ik geef maar een voorbeeldje. Yellow Claw, die kwam een, een tijd terug bij ons uh, in de buurt. En uh, nou, laat ik het zo zeggen, die feesten die staan bekend om. Ja. Nou ja, een beetje van die morspitjes. Ja, maar beetje, dat is echt peuken, dat is een beetje, een beetje hardcore ja, muziek af en toe. Dat is, ja. gewoon, dat is gewoon zweten. Uh, ja, Dansen, springen. Met, ja. ja, en dan, dan uh, laat ik het zo zeggen, toen had ik. Uh, ik zal het even. Dan kun je het een beetje visueel voor je hebben. Ik had twee shirts aan, daaronder, daarover had ik nog een blouse en daarover had ik nog een soort van, ja, quasi trainingsjackje. Mm -hmm. En ik zei tegen een vriendin van mij op het einde van de avond, uh, ja, Jana, kan je even helpen het los te maken of in ieder geval uh, dat trainingsjack uh, van me afdoen want uh, ja, ik hou het niet meer vol. En het was gewoon, uh, ik wil niet zeggen aangekoekt, maar het was gewoon één met mijn lichaam geworden. Omdat je zo had gezweet? Ja, ja, ja, ja, ik begon bijna niet uit. Het was echt. Uh, ja, ik had beter het gewoon aan kunnen laten. Dan had ik misschien geen last van. Maar ja, op dat vlak dacht ik echt van oké, okay, Olaf. Uh, dit ging wel even te ver. <lacht> dus daar let ik me ook wel op. Maar op, en, op zich ja, is het, het is niet iets wat je. Je bent je er wel bewust van. Want een tik is ook bijvoorbeeld dat je doet. Uh, waar je niet mee kan stoppen. Want maar in principe weken ik toch dat het niet heel erg handig is dat je vier lagen aan hebt als je naar de club gaat om te ja, dansen. Ja, ja tuurlijk. Maar bijvoorbeeld, uh, net als voor Kit toen ik jou belde of het schilderijverhaal, is het ook een tik als je bijvoorbeeld als opening uh, altijd dat uh, doet naar iemand? Bijvoorbeeld, als je een bepaald verhaal of iets doet, is dat ook een tik? Of dat je bijvoorbeeld alleen maar over één ding kan praten. Ja, ik weet niet, dat is ook een soort gewoonte of een soort... Ja, het is, ja, het is ja. lastig hoor. Tik zijn, ik had ook ja. eerder deze uitzending iemand aan de lijn die dat onderzoekt. En het is eigenlijk ja. een soort, uh, nou ja, error is misschien een te groot woord, maar er gaat even, even een soort kink in de kabel in je hersenen, waardoor je dus ja. of een spastische beweging maakt of zo kan klakken met ja. je tong of knippert zo met je ogen. Hoe of... staat dat in het woordenboek? Hoe staat dat dan omschreven? Tik, ja, Arnhard. ik heb het wel opgezocht. Zal ik het even kijken hoe dat exact staat omschreven? Volgens mij iets met, uh, van dat het een, een, een spastische beweging is en dat je... Uh, ja, is het dan ook gelijk negatief, denk je dan? Of niet? Nee, nou ja, het is in principe niet heel negatief. Het is net maar ook wat je... Want kijk, je kan bijvoorbeeld de Jules de La Tourette hebben. Daar is trouwens, dat is wel mooi, daar heb ik ook een fragmentje van. Er is een hele mooie film over gemaakt, Anne Vliegt heet dat, is over een meisje die heeft de Jules de La Tourette. Laten we heel even, kan ik even opzoeken terwijl we daarnaar luisteren, even een klein fragmentje. Ik heb vooral last van rondjes draaien. Maar altijd naar dezelfde kant, altijd naar rechts. Mijn ogen knipperen en mijn ogen draaien. Ja, dat is dus een meisje van elf en die heeft dus echt chulde la tourette. Dat is een soort van uh, groot, dat is echt het, het erg, de ergste tik die je kan hebben. Dat is bijvoorbeeld met ja. dat je scheldt ook, maar dat is, dat is maar een variant ervan. Je kan dus ook wat uh, dat meisje zegt is elf jaar, Anne, en die uh, moet dus altijd naar rechts draaien bijvoorbeeld. Of met haar ogen draaien. Heel, heel, heel bizar dat het dus... Zo is in je hoofd. Ik heb het even opgezocht, Olaf. Ja? Een tik is een plotselinge, spontane, korte samentrekking van een spier of spiergroep. Hierdoor ontstaat een waarneembare beweging of vocale uiting. Bijvoorbeeld dat. En soms treden tics in korte tijd snel naar elkaar op. Dus het is okay, een beetje... Nee, dan is mijn ding eigenlijk meer een gewoonte dan. Een tik is dan echt iets waar, je iets waar je niks aan kan doen of naar... Iets, iets fysiek snap je dan denk ik ook gelijk aan. Niet zoals je laat Tourette Een soort van tik. Dat, ja. dat je er niks aan kan doen. Nee, dat gebeurt in één keer. Dat is ja. voor mij niet echt een rare gewoonte. Ja. Ja. Ja. Maar ja, dat valt ook alweer. Want tics en dwangneuroses. Uh, nou ja, wat uh, Dasha net vertelde. Is dat ze uh, een sinaasappel helemaal moet schillen. Met één. Dat het een geheel is, de hele schil. Het zijn ook een soort dwangneuroses. Of dat je uh, het aantal stappen telt totdat je bij de bus bent. Of zo. Dus het valt wel een beetje onder elkaar, hoor. Ja, dat je een soort van angst, nou, angst niet voor iets hebt, omdat je dat daardoor... Ja, een soort bijgeloof manier, ook? Uh, ja, naar een stappenplan. Zou ik het houden. Dat, ja. nou? dat ja. je een stappenplan hebt, hoe je iets aanpakt. Weet je welke tik je ook hebt? Dat mensen met hun vingers knakken, zo. Hun knuisten, zo. Ja, dat vind ik ja, echt verschrikkelijk. Ja, dat heb ik ook allemaal onvrijwillig, na een feestje vorige week. Maar goed, daar had ik ook... Uh, dat denk ik ook van, wat is er met mijn lichaam aan de hand? En dan, dan is het ook van, even kijken of het allemaal goed kraakt. Ja, dan kraakt het iets te goed. Ja, maar, en dan... Uh... Het is tijd om te slapen. Ja. <laughs> Dankjewel Olaf voor het bellen. Is goed, tot de volgende als er weer een leuk onderwerp is. Yes, fijne nacht. Op, uh, het, na het nachtleven opzoeken. Heel goed, groetjes. Hoi hoi. Het blijft hij toch fijn, zeg. De nieuwe single van Go Back to the Zoo. Lekker 80's met die snare die zo... En uh, Charlene op Radio 1. En, uh, terwijl Go Back to the Zoo up, speelde, ben ik uh, uh, beneden gelopen. Twee, treden, twee trappen naar beneden. Up, en dan uh, het rookterras van Radio 1. Want je mag natuurlijk niet meer binnen roken. Dus dan moet je zo... Up, Oh, ja, Met de wandelzender naar buiten en daar zit uh, Spike weer hoor. Ja, Lekker een sigaretje te roken. Ja. Mag ik een vuurtje voor jou? Het is een heerlijke zomernacht. Ja, is best wel goed te doen nog hè? Ja, absoluut. Alleen, ja, ik, ik denk dat uh, 90% van de luisteraars een gezelligere uitzicht hebben wij nu? Ja, het is wel een week, uh, Vorige week werd het uh, vergeleken met de Oostblok-achtige sfeer die hier heerst. Dat je ziet grijze gebouwen en uh, heel weinig, uh, weinig uitstraling verder. Ja, heel, maar, heel veel, moet, je veel je beton. Ik ga je ja, zien. Dan moet je uit... ook Je hebt uh, de, de, de bestuurder meegenomen ja, die ja, je zo meteen weer, weer terugrijdt. Ja, met trouw met gezel. Wim, die, die ken ik al sinds mijn... Ik denk sinds mijn vijftiende, toen kwam ik uh, in de Franse buurt in Den Haag. Dat was een rockpoolcafé. Uh, ja, rock en uh, had die elke dinsdagavond had die jam sessies daar. En dan gingen wij, uh, direct uh, repeteerden we altijd op dinsdag. En dan gingen we daarna altijd even nieuwe nummers uitproberen. En dat kon altijd, zolang het geen hippen de hoppe de hop was, dan zie je dat zelfs wij was het allemaal goed. Dus we hebben al heel lang. En met de def, uh, ja, uh, wilden eigenlijk twee van de, def, van de vier, hebben uh, geen rijbewijs. Ja. Dus het was of de drummer of ik moest terugrijden? nou ja, dat, dat, dat liep altijd helemaal mis. En Wim, die had zoiets De jongens, chauffeur te boel. Ja, ik rij jullie, dus R Wim is nu ook mee. Hoe uh, ziet je festivalzomer eruit eigenlijk? Want je bent natuurlijk met Direct op pad, je bent met de Def op pad. Ik weet dat je op de Zwarte Cross staat over twee weken. Ja, ja, we staan op de Zwarte Cross met de Def eerst van 6 tot 7 en dan van 9 tot 10 met de Def. Op een veel kleiner podium. Maar is het niet raar om dan met en Direct en de Def op een festival te staan? Uh, ja, nou ja, vorig jaar stonden we met, op het ook. Uh, het is eigenlijk precies hetzelfde geprogrammeerd. En uh, uh, ja, het is wel maf, weet je wel. Het is, uh, het is, is een drukke dag. En, en uh, je moet jezelf weer opladen, weet je dat wel. Dat lijkt me zo moeilijk, want je hebt ontlading na een, een optreden. Je geeft alles, een soort adrenaline. Maar ja. dan moet je dat weer opbouwen. Ja, ja dat is wel even. Er moet ook niet, uh, weet Je je moet even, even in ieder geval twee uur hebben om jezelf weer op te laden. En, uh, maar het is beter dat ik eerst met direct sta... En dan de def, andersom. Want, Want? Nou, ja, bij de def gaat er vaak ook wel wat drank doorheen thuis optreden. En, en dan eigenlijk daarna ben ik echt helemaal leeg. Nou, ook gewoon een simpel feit dat ik bij de def uh, liedzang zing. Weet je? Ja. Dus een uur lang blaren. Zing, zing. En ook de ja, show stelen natuurlijk. Als frontman moet je ook het publiek wel afvermaken. Ja, uiteraard. Want uh, ik zag jou uh, gaan in die, uh, in die pit vorig jaar. En nou, dat is aardig gelukt. Uh, met ja, mijn uh, mannelijke charme. Dan kreeg ik jouw uh, ja. jou voetjes wel van de vloer En verder, want de Zwarte Cross is dan al over twee weken. Um, wat staat er nog meer op het programma? nou we met direct uh, is uh, sinds eind mei onze plaat uit in Duitsland. Dus we doen uh, nog een paar festivals in Duitsland... En uh, we gaan een clubtour doen in december met Direct. Met een nieuwe plaat ook dan, of niet? Ja, nou die Moet is dan... Wel een beetje... Ja, een nieuwe Direct plaat komt in februari, maart uit. Maar we gaan wel heel veel nieuw materiaal spelen in, uh, in december, in de clubs. En uh, met de Def doen we wat festivals. Uh, Tiet festival komt eraan. Dat is in, uh, in uh, Budapest, in Hongarije. Ja, dat is echt super tof. Dat is echt een heel cool festival. En uh, er is uh, Janneke van de Def, de bassiste, die organiseert een, uh, een jam... Uh, avond, elke avond op het op een podium. En dan gaan we met heel veel verschillende muzikanten... heel collectief gaan we elke avond jammen daar. Dus het wordt ook echt uh, ja, een grote muzikale, psychedelische trip. Ja, en uh, ja, gewoon hard werken aan de nieuwe Directplaat. Dat is eigenlijk wat er nu... Uh... Maar zitten jullie veel in de studio dan? Want jullie wonen met uh, Marcel de Zanger van Direct... en Bas en jij dan met z'n drieën in een soort... Jullie hebben een hofje met z'n drieën. En hebben allemaal wel jullie eigen huis. Jullie wonen niet samen ja. in een huis. Maar daaronder zit de studio. ja. Ja, klopt. En daar zitten jullie veel in momenteel? Ja, we zitten heel veel in de kelder. en uh, ja, We zijn steeds op zoek naar een soort raam. of een soort Want Je moet niet te lang in, de, in die kelder zitten. Maar uh, het is wel te gek dat, dat, dat je schuin onder je huis een, een plek hebt... waar je gewoon goed muziek kan opnemen. Helaas is Marcel uh, sinds vorige maand verhuisd. Dus oh, Mar ja, Marcel woont er niet meer. En we hadden alle tuinen doorgebroken. Alle schuttingen naar beneden gehaald. En nu uh, staat er een schutting. En is het maar afwachten wie er naast me kon wonen. Dat is oh. best wel spannend. Maar ook voor die want dan komt hij naar jou en Bas wonen. Ja, precies. Dus ik heb een waslijntje hangen met allemaal koekloekse klein kostuums uh, <laughs> in de tuin. Om mensen te choqueren ja, dat ze daar als niet komen wonen. Die, ja, als die kopers dan even over de heg kijken, dan zie je: oh, oh oké, okay, mm, dubieus. Ja. Dus ik hoop dat dat huis voorlopig niet verkocht wordt. Maar je bent dus uh, gewoon heel erg druk, nog steeds uh, dus met opnemen en met spelen. Ja. Is, het, uh, is, het, is het goed gevuld dat je, dat je de hele zomer wel bezig bent? Uh, ja, het is, ja, je merkt wel gewoon dat het wat crisis betreft... merk je ook dat het doorslaat naar festivals. Uh, vaak worden festivals gesponsord door grote bedrijven. En, uh, en die, die sponsoren zo'n festival dan. En je merkt dat bedrijven steeds minder... Budget hebben om ook een festival in de buurt ja. te sponsoren. Dus er vallen wel heel veel festivals weg. En de festivals die overblijven, die hebben zoiets van... Ja, we wachten ook wel tot volgend jaar. Dan hebben we een nieuwe plaat uit. Maar we hebben wel toffe shows staan in ieder geval. Het is niet nou, dat het... is het wel, als muzikant. Want uh, ik heb vaker muzikanten in dit programma. Daar is wel het geld mee te verdienen, toch? Met optreden, want met plaatsverkoop, met al het downloaden en zo... en Spotify en YouTube, ja. daar is bijna geen geld meer mee te verdienen. Nou ja, het, het verandert wel. Iedereen loopt uh, inderdaad uh, vaak uh, te huilen balken over... ja, er is geen geld te verdienen in, in, in downloaden. Maar Spotify wordt steeds populairder. Ja. En uh, Spotify heeft nu ook een, een geldconstructie uh, kunnen bedenken... waardoor uh, bands en platenmaatschappijen er wel geld aan verdienen. Daar krijg je echt wel een beetje geld van ook. Ja, ja. Door die betaalde abonnementen dan? Ja, Precies, en dat is best veel, uh, dus dat, en dat, dat, het is niet, nog niet gelijk aan echt daadwerkelijke fysieke cd-verkoop, maar da, daar is wel een constructie in gevonden waar, waarin er in ieder geval geld wordt verdiend. En dat is al, uh, dat is al positief, we ja, is een soort overgangssituatie, maar het ziet er positief uit. Ja. Ja, het, is, het is een beetje wel, nou ja, dat is een hele goeie dat je daar ook geld mee kan verdienen, toch? Ja, maar ja, dat... Weet je wel, het is, klinkt een beetje geëikt. Het mag nooit een drijfveer zijn om muziek te maken tuurlijk. natuurlijk. Maar het is wel fijn als je gewoon kan leven van muziek maken. En dat je daarop kan focussen. Dan is muziek ook weer beter. Ja, ja, die luxe is heel fijn. Dat je, dat je wakker wordt en je kan een beetje gaan en je reet krabben. En, en gaan schilderen of een nummer schrijven. En natuurlijk moet je goede platen blijven deliveren om een bepaald succes voor te zetten. Het verwachtingspatroon nu ja. bij je fans en bij de mensen die direct kennen. Het moet wel weer een direct plaat zijn. Ja, absoluut. Maar dat, weet je wel, wat dat betreft uh, zijn, we, zijn we alle vijf met Direct ook uh, continu songs aan het schrijven en continu daarmee bezig. Dus dat gaat eigenlijk dat gaat, dat gaat vanzelf. Maar uh, ja, het ziet er goed uit. We hebben nu een stuk of 25 songs en we gaan uh, in oktober ongeveer de studio in. En dan gaan we dat opnemen. En spannend. Het is altijd ja. wel spannend weer, toch? Jullie hebben best wel veel albums al uitgebracht. Ook nou, jullie zijn echt super lang al bezig. Ja. Maar het is wel weer een nieuwe samenstelling waar jullie twee platen nu in hebben uitgebracht, toch? Ja. Ja. We zijn nu bezig met de derde derde plaat in deze samenstelling inderdaad. Ja, zet hem op. Ja. Ik denk dat jij hier nog wel even een sigaretje gaat roken. Want je zit hier lekker met je benen ja, op tafel. Heerlijk, ja. Biertje ernaast, sigaretje. Mijn sigaretje is op. Ik, ik ga tom, weer tom, terug naar de studio. Ja, oké. Okay. Ik en zie je zo. zit lekker met Wim hier nog. Ja, Alvast goed. bedankt. En ik zie je zo meteen boven. Oké, okay, kom even. En terwijl ik naar boven loop, hoor je Xavier doet met uh, Follow the Sun. En je kan nog steeds inbellen. 0800 1121 over ja, rare tics. Ik denk dat ik alle treden op de trap even zo gaan overstaan. Er dus steeds een eentje tussenlaat. Dat wordt mijn nieuwe tik, denk ik. Xavier roet met Follow the Sun.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 To the strain Take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? Ja, nou, dat is toch echt een heel mooi liedje. Met de mondharmonica. Dat vind ik altijd heel mooi, een En een liedje geeft een beetje die sfeer weer. En zeker als het uh, vijf voor half vier is. Uh, ja, mooi. Xavier Roet met Follow the Sun. Hey. Heel veel complimenten voor jou als uh, radiomaker. BNN. Radio 1. Yes, daar luister je naar. Goedenacht, en uh, je kan nog steeds inbellen 0800-1121 over uh, wat jouw tik is. En uh, ja, Dat kunnen hele rare dingen zijn. En, en Toen net uh, ben ik omhoog gelopen en heb ik steeds een, een tray overgeslagen... om een soort uh, ja, tik te creëren. Dus je kan het jezelf heel erg uh, makkelijk uh, aanleren, maar ook weer heel erg makkelijk afleren. Ticks uh, zijn er op allerlei manieren. Uh, Laura, goedenacht. Hello. Hallo. Hallo. Uh, wat, wat zijn jouw ticks? Nou, uh, mijn moeder zegt dat ik altijd aan mijn handen zit. Of ik uh, wel met uh, ja, nagels bijt of mijn handen in mijn mond. En uh, ik heb dat zelf helemaal niet door, maar uh, iedereen irriteert zich eraan thuis bij mij. Je zit altijd een beetje te frunniken met je handen ofzo? <laughs> ja, altijd even een beetje naar je nagels te kijken. Of weet je wel, velletjes daar een beetje omheen af te, af te, te halen. Of de, uh, ja. Maar ben je dan zo zenuwachtig of zo? Want het is ook ja. wel een soort nagelbijtachtig iets. Ja, misschien wel onbewust, maar ik, uh, ik heb het... Uh, ja, het is ook een beetje een, een, gewoonte, of een, een iets gewoonte geworden of zo, denk ik. Maar is het vervelend voor jezelf of voor anderen? Uh, ik denk meer voor anderen. Ja, als ik het telkens... Uh, ik vind het zelf vervelend dat de andere mensen mij er elke keer bij van. Dan zit je alweer in nagels of wow. in je handen. Dus dat vind ik weer vervelend. Maar dat ik het zelf doe, heb ik amper door. Maar uh, ja, vooral voor anderen volgens mij. Mijn moeder zegt altijd, oh, dat ziet er een beetje... Uh, ja, een beetje simpel uit. Zegt ze. Alsof je ja, een soort bezigheid nodig hebt. Maar het is ja. wel, als, als andere mensen het niet zeggen, dan heb je het inderdaad niet door. Dus dat is een beetje het, het, het, het, het, ja, het fijne, of eigenlijk het fenomeen tik, is dat je het niet echt door hebt dat je het doet. Mm -hmm. Maar dat, je vindt het dus eigenlijk niet fijn dat mensen het steeds zeggen tegen je. Want ja, daardoor ik, zou je het wel kunnen afleren bijvoorbeeld. Ja, dat is waar. Maar dan ben ik ja, als als je ouders of zoiets zeggen, dan, dan, uh, dan denk je meteen, dan, dan doe ik het juist niet. Tenminste heb ik. Maar uh, andere mensen, ja, zeiden het ook wel op school. Dus dan denk je wel van, uh, ja, dan moet ik er misschien toch maar een beetje mee op letten. Of in ieder geval uh, iets mee gaan doen. Ja. Dus ik probeer het ook wel. Als, ik, als, als mensen het heel vaak zeggen, dan, dan, dan, dan uh, gaat het ook wel beter een tijdje. Maar soms dan is de klas weer in. Ja, dus dat... wat, je, wat je bijvoorbeeld met uh, nagelbijten hebt, is dat je van die vieze nagelak hebt, dat je dat erop kan smeren. En als je dan aan je nagels knaagt, dat het heel bitter smaakt. Oh ja, die heb ik ook al gehad, ja. Dus jij zou misschien uh, uh, handschoenen aan kunnen doen of zo? Of nou ja, nee, dat is ook weer zo raar. Je kan niet altijd met handschoenen oplopen. Ja, dan ging ik wel iets anders verzinnen. Weet je wel, dan ga je gewoon met je, niet in je mond, maar ging ik met mijn, me, zeg maar met mijn me handen, aan mijn handen vlunnen. Snap je, met je linkerhand en je rechterhand en je rechterhand en de linkerhand. Maar is het dan gewoon dat je bezig wil blijven of zo? Ja, misschien wel. En misschien wat ik ook, ik had ook eerder uh, uh, iemand aan de lijn en die zei van ja, het is ook wel een beetje van in ongemakkelijke situaties of als je... Uh, een beetje nerveusig bent, dat je dan een beetje gaat uh, rommelen met je, met je vingers en een beetje rare dingetjes gaat doen. Ja, misschien wel. Ja, ik denk het ook wel, als ik, ja, als ik merk ook wel, als ik zenuwachtig ben, dat ik dan ook meer meteen, weet je wel, een beetje uh, met mijn handen raar ga doen en uh... En uh, ja, dus misschien heeft het ook wel een beetje met zenuwen te maken, of als je niet weet wat je ermee aan moet of zo. Dan kan je zelf een beetje een houding geven eigenlijk. Ja, maar het ziet er natuurlijk niet uit, maar goed. <laughs> nee, ja. Maar ja, dat is een beetje van tiks, je dat niet, je kan er niet heel veel aan doen eigenlijk. Ja. Nee, ja. Nou ja, ja misschien toch echt uh, met de harde bel of de bel eroverheen, dat je het echt uh, gewoon. Nee, wat moet je dat doen? Dan moet je iemand je steeds een, een, ja. een tik geven of zo, als je <laughs> ja. met je handen aan het frimelen bent. Ja, iemand die de telkens naast loopt, zegt hey, afblijven, afblijven. Laura, niet doen. <laughs> ja, dat zou kunnen inderdaad. Dankjewel voor het, uh, voor het bellen, Laura. Yes, fijne en, nacht. Yes, jij ook. En, uh, jij kan ook inblijven bellen. 0800 1121. Uh, goedenacht. met wie spreek ik? Hallo? Ja, ja je spreekt met John van Valkenstein. Met wie spreek ik? Met John van Valkenstein. John, goeienacht. John, zou je misschien ja. je radio uit kunnen zetten? Ja, dat uit. Oh, want ik hoor mezelf een beetje terug. Nee, die staat echt uit. Nou, oh, misschien ligt het uh, aan je, je telefoon toestel. Nee. Ja, ik, ik denk het ja. Uh, het, nou, ik weet, als ik met mijn radio bel, dan moet die uitstaan. Nee, het volgende. Ik heb een, uh, sinds een jaar. Um, heb ik een, uh, een soort Jules de La Tourette. Ik ben daar een psycholoog voor geweest. Ja. En dat houdt in. Uh, als ik een probleem heb met iemand. of iets wat me dwars zit. dan. Uh, waar ik over. Ik vindt normaal. Dan uh, geef ik in één keer een, een... En dat is alleen s'avonds, als ik niet dacht, geef ik een soort kreet van... Bah, doe ik dan in één keer. En dan kan je niks aan doen. En... Dat, gebeurt. dat gebeurt. Ja, dan denk ik aan iets. En dan, uh, dan in je hoofd vink je daar een op als je een probleem hebt... En of je een soort kortsluiting krijgt. Ja. En dan zeg ik in één keer, zie je van... Bah, een kreet, Ik schaam me dood. Ik schaam me dood. Ja. Ik snap het en ik ben blij dat het niet overdag gebeurt. Of waar dan ook. En, uh, maar je hebt het dus, even ja, terug, als je in bed ligt. Als je gewoon even de dag doorneemt en je bent dan boos op iemand of zo. Of je wint je op over iets. Ja, of is, ja, meestal als ik op iemand uh, boos ben er zo'n probleem is, dus, denk ik domme En dat soort dingen. En dan geef ik een ik, kreet. Hè? Maar en, zeg je dan ook nog wat? Of is het echt alleen maar... Ah! Nee, het kan ook een woord zijn, dat ik zeg. Uh, ik zeggen een keer, we zeggen keer, Of, uh, doei. Maar dat is wel echt een beetje wat Gilles de Latourette ook is. Want ik had, uh, ik had iemand aan de lijn vorige uur die dat uitlegde. Van de experience, dit uh, uh, uh, uh, uh, is dan de tick experience die hebben dat helemaal uitgezocht. En Gilles de La is er ook wel dat je inderdaad dingen roept en een soort spastisch iets. En dat kan dan inderdaad zijn dat je schreeuwt of dat je je armen in één keer naar rechts gooit. Meestal hm. oh, een kreet zou ik maar zeggen, of, of een boord. Maar dan toch wel uh, krachtig uitsprekend. Uh, ik ben er bang van, ik zie en maar ik ging het Maar wat zei de psycholoog dan? Ja, die zei het ook, het is een, het, valt onder, het, het wordt tik, ik zeg maar, ik heb helemaal geen tik. En dat soort dingen meer. Uh, ja, hij zegt, daar, daar valt het onder, moest ik het opschrijven, om de te krijgen en dat soort dingen meer. Maar hij had er geen verklaring voor. Nee. Ja, wat raar. raar. Maar heb je, er, heb je er, want je schrikt er zelf nog van, maar uh, ook degene met wie je dan in bed ligt, of dat, dat, die schrikt zich ook dan rot, toch? Ja, zo. <laughs> maar uh, het, en, maar ik, ik weet toch goed niet wat het is, maar van vandaan komt, ja, uh, ik, ik, ik ben dan ergens geïrriteerd over. En uh, meestal zakelijk hoor, uh, als je een probleem hebt ergens mee, en als je het er niet uitkomt, dan ga ik toch al even denken. En dan, uh, dan denk ik, heb je dat? Maar ik heb nooit overdag of nooit als ik in normale stemming ben, puur als ik alleen als ik aan het denk wat wat me dwarszit. Ja. En dan avonds. En heb je wel eens geprobeerd om het dan al een soort preventief, dat je al voordat je gaat slapen bijvoorbeeld, even Ah, dat je het even van je afgooit? Nee, nee, dat niet, want ik vind het als onnatuurlijk wat ik doe. Ja, en dan ga je het allemaal Dan, dan zou ik het misschien nog opdekken. <laughs> ja, ik denk, ik denk met je mee een beetje. Ja, maar, beetje. Mee, mee, mee. Ja, maar je zou het me hebben als je in een vergadering zit, daar denk ze ze bang voor. En ik uh, denk ik dat ik weet is dus het begin ergens van, maar volgens de beste man, uh, Gelogen. Hij zegt nee hoor, hij zegt ik kan geen enkel kwaad. Ik zeg ja, dus hoor je wel meer van, neem maar een asprintje, ik kan zelf lopen. Ja. En dan blijkt het later toch wel iets te zijn. Ja, ik weet niet wat je, eraan, wat je eraan moet doen. Ik denk dat je het misschien moet accepteren. Oh, nou, dat doe ik nou. Ja, Iets wat niet normaal ja, is, ik... accepteren. Heel goed. <lacht> maar ja, misschien kan je het wel jezelf weer afleren ook. Dat is, dat is het fijne aan tiks. Ja, dat, dat dat ja. Mag ik je sterkte wensen ermee... John? Ik wilde je een sterkte Hallo. mee wensen, dat het, uh, dat het weggaat oh, weer. Ja, ja, ja. Toch? Nee, hey, dankjewel. Maar ik yes. Ik ga er een keer met iemand over praten, hoewel, ik praat er niet met half Nederland over. Ja, luister, inderdaad. Maar dat is niet erg, dan weet iedereen van dat, het kan, dat het bestaat. Ja, inderdaad. Misschien herkennen mensen dat. Ja, die mogen inbellen. 0800 1121. Dankjewel, John. En een fijne nacht nog. Dit is R.E.M. Night swimming a quiet night.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 They go away, replaced by every day, night swimming, remembering that night, September's coming soon. Could not describe Nacht. En het is best wel lekker weer. Dus het zou, jij ja, had op zich, nacht kunnen zwemmen. Door de RWM met nightswimming. Het is wel dat is wel het ultieme zomer- en vakantiegevoel. Als je dan gewoon over het strand loopt of zo. of in, in de buurt bent van water. en dat je denkt: van, het is 20 graden. Laten we gewoon een duik nemen in het water. Dat is mooi. Night swimming hoorde je van R.E.M. En uh, Luc die komt hier echt... Dat is grappig. Luc die uh, begint om vier uur. Of uh, een klein half uurtje. Hij loopt normaal. Gaat hij altijd even op de redactie nog dingetjes voorbereiden. Draaiboek uitprinten. Even uh, kijken wat hij uh, voor liedjes gaat draaien. Nu rechtstreeks naar yep. de studio. Maar die rook het eten. Rook je dat echt? Nee, dat is niet, maar. Ja, want Amaro, de, de, ik had een, een, een kok over die heel lekker heeft gekookt. Die heeft wel in dat, in dat keukentje gekookt. Ja, in maar ik, ik, ik, weet, ik wist dat je Amaro te gast had. Dus uh, ik dacht, ik kom iets eerder. Ja, slim voor je. En wat ben je nu aan het smikkelen? het ja, is die geitenkaas met, met aardbei. Oh, lekker hoor. Maar die combinatie is vet, hè? Echt toch? Met het zouten van de geitenkaas en dat ja. het zoete van, van de aardbei. Heel ja, lekker. Heb jij een tik, Luc? Een tik. Ja, dus, dat weet je van jezelf pas op een gegeven moment. Want eerst doe je het heel lang zonder dat je door hebt, totdat iemand je erop wijst. Ja, een tik. Ja, ik, heb, ik, ik teken heel veel poppetjes. Dat, dat is, een is een hele goede. He. Ja, dat heb maar, ik helemaal niet aan gedacht. Maar, de maar, echt de maar ook dat, dat de hele tijd. En ik, ik ben er zelf ook een beetje zat van. Dan ben ik aan het werk en dan, uh, nou, ik maak dan alles een overzichtje hè, van, uh, van nieuwsfeiten zo uh, gedurende de week voor BN2D. En dan schrijf ik dat allemaal op, lekker ouderwets, nog op papiertje. En dan aan het einde van de dag is, dat, is het hele papiertje om alles... Er staan <laughs> overal poppetjes. En ik word, er hele, ik word er zelf helemaal Maar is het is ook van. een typisch poppetje wat je altijd ja, tekent. altijd. Zal ik hem even voor je ja, tekenen? Ja, doe maar, Nee, ja? hey, want het is wel grappig, want nu je dat zegt, denk ik van, ja, ik deed dat tijdens een hoorcollege altijd op school. Ja. Want dan zat je wel ook een beetje mee te schrijven, maar veel van de tijd zat je ook gewoon te luisteren naar wat er werd verteld. En dan uh, zat ik, dat was mijn hele. Ik, ik heb het eigenlijk altijd met bloemetjes. Ik teken oh, al bloemetjes. <laughs> ja, daar is hij. Je tekent jezelf eigenlijk een <laughs> beetje. Het lijkt wel een beetje op, hè? Ja, een beetje. Uh, klein, een klein beetje stekerig haar, <laughs> een brilletje. Bril <laughs> en een vrolijke, heel simpel hoor. Het ja. is geen. Uh, het is geen ongewis kunnen. Doe je ook nog een lichaam erbij? Ja, soms wel zo. Nee, ja, nee. Oh, niet zo kinderachtig. Ja, wel een beetje. Zo, en dan zo, zo. En wat ik dan altijd doe, is armpjes zo erbij. En dan uh, maak ik een horizon. Ja. Met dat gras. Komt er ook nog een, een en, achtergrondje. En een, en een klein boompje. Huppatee. En dan uh, heel soms heeft hij... Nou, soms. Dat hoort ook bij me wat een toe. grappige tik is dit ook in de video. Maar heb je <lacht> <lacht> Maar heb je het niet? Je ziet pas eigenlijk soms ook pas aan het einde van de dag dat je zoveel poppetjes hebt getekend. Ja, ik weet dat ik. ik, ik want ik, ik begin altijd met een schone lei, letterlijk natuurlijk. En dan uh, hoop ik altijd van oké, okay, ik hoop toch echt dat ik, dat ik nu niet. niet al mijn poppetje ga tekenen. Maar... maar dat hoop je ook echt? Ja, omdat ja, ik er zelf gewoon beetje klaar mee ben. gewoon met al die <lacht> kutpoppetjes <in> de hele tijd. <lacht> ja, oh, wat maar wat ik, ik doe het al lang. Het is echt niet normaal langer ook vanaf de middelbare school? Ja, zo. ik denk vanaf, nou, ik denk vanaf dat het met journalistiek opleiding begonnen is. Dat is een jaartje of tien geleden. Ik denk dat het gewoon een hele saaie opleiding is, want ik deed dus hetzelfde. Haha, <lacht> ja, dat je maar woest, ja. ja. Maar het is blijven plakken en, en ik wilde echt, ik wilde echt wel graag vanaf. Maar zou je daar vanaf kunnen? Ja, maar kijk, al mijn blaadjes, alles, al mijn administratie zijn, is opmerkt met kleine poppetjes. <lacht> dus dat is wel, dat echt een beetje gek wat dat gewoon. Wauw. Rekeningen ook en zo. Kan je ja. niet een soort kunstproject van maken? Dat ik het verzamel? Ja, want als je het ook op rekeningen doet, nou ja, op je werkpapier, ja, nou... en op je... doe je het ook op het toiletpapier? Nee, dat, <laughs> dat, dat, dat niet. Ik heb geen pen daar. Dus. <laughs> dat zou wel grappig zijn, terwijl je dan mm. op de wc zit. Ja. Nee, dat niet, maar het, het is, ik, ben, ik ben er zelf echt een beetje klaar mee. Ik heb veel tics voorbij horen komen <sus> vannacht. Nee, dat is wel, er niet tussen. Nee, het nou, nee, is ook wel een hele erg gedetailleerde eigenlijk, want... Uh, tik zijn ook gewoon knakken met je knokkels en zo. Ja, en, uh, ja, ja, ja, ja. Dat soort dingen. Maar ja. dit is wel echt iets. Of, ik sprak ook iemand uh, uh, op de redactie deze week. En die knakken altijd zo met zijn uh, met met nek. nek. Ja, ik, mij lukt het niet. Ik nee. ben niet zo'n goede knakker. Nek, uh, nee. Ik ook niet nee, zo'n <laughs> goede knakker. Ik heb een leuk <laughs> Zometeen uh, Luc met start. Maar uh, voordat het zover is uh, kan jij nog inbellen uh, over jouw rare tik. Tot vier uur uh, kan je daarover inbellen. 0800-1121. En uh, de, de, de, de, ik ben er heel benieuwd naar, want ik hoor echt zulke leuke dingen voorbij komen. Ook wel rare dingen, hoor. Toen net uh, John, die dan, uh, in zijn, in, als, terwijl hij in bed ligt, hij gewoon chou laten la tourette heeft. dat hij af en toe gewoon schreeuwt in één keer. Oh. Ja, dat, kan, dat, dat is een wat heftigere vorm ja. dan... Uh, nou, dat tekenen ik liever poppetjes. Dan poppetjes de, tekenen, ja. 0801121. Ilan, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Wat, uh, wat is jouw uh, tik? Ja, eh, onbewust eigenlijk. Dus ja, dat is eigenlijk een kleine tik. Bijt ik aan de binnenkant van mijn wang. Oei, is dat dan niet helemaal kapot? Ja, af en toe ja. Als vo vooral als ik zenuwachtig ben of zo, dan, dan bijt ik daarop. en dan... en dan gaan mijn lippen een beetje apart staan en dan is het ja, een soort van tik. En dan zien al die mensen dat en die kijken ze een beetje raar naar me. Maar ja, dat, ja, dat is een tik. Maar op dat moment zelf merk je het natuurlijk niet heel erg was achteraf, nee, nee, want ja, dat we... is wat je zegt, dat uh, gebeurt onbewust. Ja, klopt. En, en dan zie ik naar, mensen naar me kijken en dan denk ik opeens van... oh ja, volgens mij zien mensen dat ik dit aan het doen ben... en dan, dan stop ik er een beetje automatisch. Ja, want als je erop gewezen wordt of als je er uh, bewust van bent dat je dat dus doet... en dat mensen dat ook zien, dan denk je wel van... oh ja, ik moet misschien even daarmee stoppen. Ja, maar het is, het is een tik zoals jullie ja, de hele nacht al over hebt. Ja, een echte tik. Ja, en, en ja, het, ik weet niet. Het is zenuwen of zo. En dan, ja, dan doe je het automatisch. Kan je niet iets erop verzinnen dat je het niet meer doet? Nee, want ja... ja ik het wel, zit dat denk denken ook, het hoor. Is echt, het is heel veel oefenen, denk ik, of zo. Want het is heel moeilijk en je hebt een beetje zenuwen of zo. Of altijd als ik het doe, dan heb ik een soort van zenuwen of zo. En dan, en dan doe ik dat automatisch. Als je een beetje gespannen bent of zo. Of een zenuwtrekje eigenlijk. Ja, eigenlijk. Dat doe ik. Ja, ja, dat denk ik. En, en ja, het, het, het voelt ja, een soort van lekker klinkt Ja, maar ja. <laughs> nou, jezelf een beetje, maar dat is ook wat ik toen net zei over het nagelbijten. Of ik, wat ik ook wel doe, maar dat is ook niet echt een tik, denk ik. ik. Ik eet dan wel, althans eet, maar ik kou dan een beetje op de zijkant. Naast mijn nagels. En dan kan je ook zo kleine stukjes ja, huid eigenlijk. Dat is heel raar. Dat je we hebben een soort cannibalisme bij jezelf. <laughs> ja, dat, dat, dat doe jij natuurlijk ook, fiend, in je wang. Ja, ja, ja. ja en, en dat zijn een soort van... Ja, af en toe moet je dan zo'n soort van uh, uitstrijdje doen als je, als je iets van moet testen. Of ja, dan? met DNA-controle onder andere. Ja. En volgens mij is dat hetgene wat ik er afbijt. Het is een soort van stukje DNA, wat ik <lacht> van me afbijt en dat, dat flik ik dan door. Je eet je, je eet je eigen DNA op? <lacht> ja, dan, ja, dat is niks ergs aan, want ja, ik ben een en al DNA. Dus, ja, het uh, groeit ook alweer ja, aan, natuurlijk. Ja, dat is. Ja, dat Sterkte is... ermee, Ilan? Ja, dankjewel. En uh, niet te veel. Ik hoop niet dat je zenuwachtig was voor dit radiogesprek dat je nu op de binnenkant van je wang hebt gebeten de hele tijd. Nou, zometeen denk ik, word ik een beetje onzeker na dit gesprek. dan oh. denk ik toch wel dat ik nog even gaan bijten. Nou, pas ja. op, hè. niet te veel bijten. Ilan, fijne nacht. Ja, ja, Groetjes, ja. doe. Ja, het kan alle kanten op gaan met tics. Grappig is dat eigenlijk. Als je er echt over gaat nadenken, kom je erachter wat voor kleine dingetjes je allemaal hebt. Hmm. Dit is Frans Ferdinand van uh, twee albums geleden. Het is een Schotse band, een hele leuke band. Wel een van mijn lievelingsbands. En The Walk Away. I love the sound of you walking away. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps, mouts tongue on the back. Wat een leuk liedje om eerst te horen. Franz Ferdinand en Walk Away. Ik heb nog een mailtje gekregen van Jacco op nachtbrakers.bnn.nl. Kan je ook nog naar mailen, nachtbrakers.bnn.nl. Met, met al je vragen sowieso. Maar ook met jouw gekke of rare gewoonte, je dwangneurose, je tik... Want daar gaat het over vannacht. En uh, Jacco zegt, hoi Frank, uh, inderdaad, nu je al die voorbeelden zo noemt op de radio... en uh, voorbij hoort te komen van je luisteraars, kom je erachter dat je wel een tik hebt. Ik uh, doe dus wat je net zei over het knakken met mijn nek. En, en, nou ja, die hoorde, en uh, dat, hij zegt dan, er is geen aanleiding voor. Maar op elk mom willekeurig moment kan dat. Dus dat hij gewoon zo knakt met zijn nek. Gek, hè, zegt hij zelf. Groet Jacco uit Emmeloord. En uh, hij heeft dus geen aanleiding ervoor nodig. Zoals uh, Ilan dat hij zenuwachtig is. En dat hij dan met zijn nek gaat knakken. Of uh, aan de binnenkant van zijn wang gaat bijten. Jacco doet het gewoon op elk willekeurig moment. En het geluid. Ja, ik, ik probeer het. Ik kan het dus niet. Maar het is zo naar geluid. Ook als mensen naast je staan. En dan zo... Ja, met een knuister zo knakken, hè? dat lukt me ook niet. Nou, dat soort tics zijn er dus allemaal. En uh, daar ging het over vannacht in Nachtbrakers. En uh, waar het ook altijd over gaat in Nachtbrakers is uh, de vinylplaat. Ik zet altijd op mijn Facebook, facebook.com slash nachtbrakersbnn. Of even in het zoekscherm op Facebook, nachtbrakers spaatsie, BNN intikken. En dan kom je op mijn Facebookpagina. Daar zet ik altijd drie uh, vinylplaten op. En dit keer was het uh, uh, Nederlandse uh, glorie. Want je kon stemmen op uh, Andre Hazes, go back to the zoo... En Boudewijn de Groot. En uh, ja, ook al over de doden niks dan goeds, want uh, Hazes is natuurlijk niet meer onder ons... Uh, heeft hij het helaas moeten afleggen tegen nou ja, wel een van de grote, grootste protestliederen-schrijvers van Nederland... Boudewijn de Groot. En uh, die heeft dus gewonnen uh, van de vinylplaten met de meeste stemmen. En uh, dat is deze plaat. Boudewijn de Groot van vinyl. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Houd het je op dat de zon vellen schijnt.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 Hoor je dat? Uh, hoor je dat gekraak een beetje? Wil goed luisteren. Valt een ja, valt een beetje weg. Je hoorde Boudewijn de Groot van vinyl als de rook om je hoofd is verdwenen. Radio 1, Nachtbrakers. BNN, Frank van der Lende. Yes, daar luister je naar. En het uh, gaat over tiks. En uh, op de valreep nog uh, Mark. Mark, goeienacht. Goeienacht. Jij hebt een... Uh, een, uh, een... Wat voor tik heb jij? Een taaltik. Hè? Huh? Hoe dan? Ik ben op een gegeven moment met een uh, schaakvriend van mij. zijn we ermee begonnen. Hij, hij deed dat vroeger al. En op een gegeven moment als je ermee begint, hou je niet meer op. <laughs> maar zaten jullie dan met elkaar en dan zaten jullie deze tik uit te voeren? Oh, best wel snel en dan met een biertje erbij. En, uh, maar hoe dan? wat is dan ja. de tik? Een uh, nou, buitenspel is bijvoorbeeld spuiterbel. Dan draai je de eerste twee letters van uh, twee woorden om. Uh, Koolmees is uh, molkees. Wimpelmees is mimpelpees en dat gaat, dat houdt dan op een gegeven moment niet meer op. Nachtbrakers is brachtnakers en zo. <lacht> zo, zo, gaat het, zo gaat het gewoon door. En, uh, op, dus op een gegeven moment best wel melig en dan stop je het niet meer mee. En, en vooral, ja op een gegeven moment stop je het natuurlijk wel, maar vooral omdat je ook uh, op de radio met uh, taalgevoel, als ja. je op een gegeven moment van bewust bent, dan uh, ja, het is het best wel maf. Dat is ook wel grappig natuurlijk. Maar op een gegeven moment kan het voor anderen mensen natuurlijk vervelend zijn. Maar, dat begrijp ik. Als je alles maar, alles wat ze zeggen, dat je dat dan zo oppakt. Ja, maar het dus, dus, dus levert ook vaak van die grappige woorden op, is dus helemaal maf. Heb je nog een voorbeeld? Vindt wel leuk. Uh, oh, uh, binnenstad, stinnenbad, uh, ja, uh, even kijken, suikerspin, eh, uh, ja, zo zo, zo, uh, zo, ga, zo, zo gaat het gewoon erg door. Wat grappig. Ik had er nog nooit. Deze kende ik nog niet. Want kijk, je hebt natuurlijk ook stopwoordjes. Grappig, grap grap, wat, wat grappig. <laughs> <laughs> maar je hebt natuurlijk ook stopwoordjes. Dat zijn eigenlijk ook wel een soort tik. Als iemand bijvoorbeeld. Bokstoortjes op, vak... zijn dat, ja. <laughs> maar er valt geen land met jou te verzeilen, hè, Mark? <laughs> je zit helemaal in die ik taaltik. Ik valt geen land met, me, met mij te beleiden, nee. Oh, nee, die was iets te lang, denk ik. Die was ingewikkeld. Ja, die is iets te langer inderdaad. Maar met kleine nee, woorden is het leuk. Kon, met, met, met met al samen praten, maar het grappige is, ik heb het echt meegemaakt, ik kon de andere mensen ook niet meer stoppen. Het is wel iets voor iets met een biertje erbij. Iets voor een, met een biertje erbij natuurlijk. Ja. Dat je het een beetje ook in de gekkigheid trekt. Dat je steeds moeilijkere woorden gaat doen. Ja, tuurlijk. We, uh, het is... Uh, Doe er nog een eentje. Onschuldig. Het is allemaal heel onschuldig natuurlijk. Uh, oh, eh... Uh, uh, slaterwang, waterslang. Oh, je, nu keer je hem om. Je begint dan met de omgekeerde en dan zeg je de goede. Ja, dat ben ik even gek. Ja, je bent er bedreven in, Mark. Ik ben er heel bedreven <laughs> in. Ja. Wat Nog eentje om het af te leren. Um, um, hey, ik zit ook mee te denken hoor. Naakslak. Naakslak? Slaapzak. Slaapzak, nee, dat klopt niet. Naakslak, slaapzak? Uh, nee, nee, slaapzak is een zaapslak. Oh, een zaakslak. <laughs> nou, dat is wel een beetje flauw inderdaad. Maar wel geestig. Dankjewel, Mark, ja, dat je ja, nog okay. vrolijk. Ik dan, ga nog even te melden. Ja. Ik, hoop, ik hoop dat je er ook weer vanaf komt. Oh ja, ik denk het wel. Ik vind hem iets te ingewikkeld om echt dan nou zomaar. Je moet er wel iets te veel over nadenken om er echt een gewoonte een tik van te maken. Nou, ik weet niet of je als jij je, als je een keer een biertje te veel hebt, of je dat nog hebt. Ik ga het een keer proberen met een biertje te veel. Ik vind het oh. wel een goede. <laughs> Oké. <Okay. laughs> doei, Mark, fijne nacht. Doei. doei. Doeg. En uh, in de studio is hij weer, Luc. Hallo. Nee, oh. ja, ja, ze doen het allemaal, ja, alle microfoons. We ja, je was nog een beetje aan het... Ja, ik wilde ja, eigenlijk nog een plaatje draaien, maar toen dacht ik van... Uh, uh, als jij al in de studio bent, kunnen we beter... Want jij hebt altijd natuurlijk een bijzondere, uh, bijzondere uitzending ook. Omdat je ook een uurtje extra hebt. Het is dus ja. een beetje een zomerprogrammering op Radio 1 in de Ja, 8. een beetje wel, hè? Ik zit normaal tussen 3 en 5 en uh, jij tussen 5 en 7. Maar ja. dus nu ik tussen 1 en 4 en jij tussen 4 en 7 Um, want het, het eerste uurtje van jou is altijd wel bijzonder. Het zijn documentairetjes. Ja, mini gewoon langere reportages. Gewoon omdat we dachten van, nou, als we toch wat meer tijd hebben, dan moeten we er ook maar gebruik van maken. Ja. Dus de and University, die het programma uh, maakt, inhoudelijk, die, uh, die, die, die zijn aan de slag gegaan. Maar ja, dat is altijd wel met één thema ook, toch? Die jullie dan uh, erop nahouden? Ja, die wel. Maar, maar daar kun je wel, kun je wel gewoon vrij omheen uh, freewheelen. Want dus, het is. Het is, het is uh, Welk onderwerp heb je nou gehad waar de reportages over gingen? Uh, dromen. Oh ja. En uh, wat hadden we Dat Wat daar was dan het van vorige, vorige week nou? De vorige week was Dromen. Alleen oh, de week daarvoor? Uh, de week daarvoor was uh, beroemdheid, faam en roem. Faam en roem faam inderdaad. En, roem. en welke is deze keer? Dat zeg ik nog niet. Ah. Oh. Nee. Ik ben oh, wel nieuwsgierig. Dat nog een verrassing. Zit er nog een BN'er in? <laughs> dat weet ik nog niet. <laughs> dat wil je ook nog niet zeggen. Hè? Dat ga ik allemaal nog niet zeggen. Ik ben nog een beetje, te, ja. op, een beetje te spannend te houden. Een beetje ja. teasen. Ja. Want mensen moeten natuurlijk gewoon tot, tot 7 uur blijven luisteren. Zo is dat. Gewoon Vle lekker wakker blijven. Het is mooi weer buiten. Je kan best wel gewoon een ommetje maken met de radio Ja, en... zeker weten. Ik vond het lekker weer net. Ja. Ja. Ben je op de fiets of met de auto? Auto. Oh, ja, slecht. Hè? Je woont er niet veel zo. Ja, maar dan op zo midden in de nacht denk ik altijd. Ja, dan pak ik gewoon een auto. En weet je wat stom was? Ik zat dus in de auto en dan, ik hoef echt maar een klein stukje. En ik reed op, we, op de weg. En toen kwam ik aanrijden. Ja. En toen stonden er mensen midden op de weg. En toen, uh, toen, heb ik, uh, toen dacht ik, oh, toen heb ik toch even de auto dicht gedaan. Hè, want jij ja, weet toch nooit wat er aan de hand is. Maar die bleven daar ook gewoon echt, ik moest stoppen. Was het, het uitgaanspubliek? Even, nee, het waren gewoon twee oude mannetjes. En die twee oude mannetjes die bleven gewoon echt gewoon 30 seconden lang voor mijn auto staan. <lacht> die, waren, die maakten gewoon even rustig hun gesprek af. Terwijl jij dat kon ja, En het was midden in de nacht, dus ik kon ook niet toeteren of zo en dat vond ik dan ook een oh. beetje om, ja, maar dat was midden in een wijk. En ik dacht van, ja, om nou meteen te gaan toeteren. Maar heb je maar, niet even extra gas bijgegeven? Nou, ik heb wel zo een beetje, een beetje zo... Mm, mm, mm. Zo gedaan. Ja, toen zo ging ze zo... weg? Nee, dan bleef ze gewoon staan. Wat een brutaliteit. Ja, en toen gaven ze elkaar op een gegeven moment de hand en gingen ze weer weg. En, maar ook op dit uh, tijd? Ja, maar het is maar, maar, half vier. Ja, laddetjes hadden ja, ze dat is okay. Dus wel een zat. soort van uitgaanspubliek. Ja, ja, eigenlijk wel. Zometeen uh, dus eerst de documentairetjes. Yes. Uh, daarna gaan uh, we weer ingebeld worden. Klopt. We gaan het hebben over de fusie tussen Nederland en België. Of die er nou wel of niet moet komen. Ja, maar dat is... Ja... Gewoon lekker samen met z'n tweeën. Nou ja, op zich, als ja. wij dan Limburg aan, uh, aan, aan Wallonië geven, dan krijgen wij Vlaanderen erbij. Uh, dat, ik weet niet of dat... Of oh, of nee. dat, dat kan, Wallonië ja, kan bij dat... Frankrijk en dan nemen wij Vlaanderen erbij. Ja, maar is, ja, ja precies. Ja, inderdaad. Dat ja, is wel goed, ja, toch? Ja, op die manier inderdaad, ja. Ja, ja. Maar wat zou het voordeel zijn? Waarom zouden we dat in de hemelsnaam doen? Nou ja, kijk, Vlaanderen is natuurlijk best wel varend en Wallonië niet zo heel erg. En, <laughs> uh, dus, uh, maar, dus ik denk niet dat, dat Frankrijk per se Wallonië wil hebben. Maar wat levert het ons op? Als we nou, dan, uh, je hebt nog een extra haven, en, uh, ja je ja. hebt een paar grote steden, je hebt meer toerisme. En uh, als je dat allemaal goed aanpakt, zou je daar best wel uh, profijt van kunnen hebben natuurlijk. Nou, en het is wel gezellig. Ja, ja inderdaad. Lekkere biertjes en ja. mosselen en zo. Ja. Maar zij hebben ook een goed voetbalhelftal. Nationaal voetbalhelftal. Zij doen het nu heel goed inderdaad. Ja. Ja, ja, dus dat, en dat was, dat, dat, alles wordt natuurlijk samen dan. Hè. Je hebt natuurlijk niet meer twee voetbalteams dan. Nee. Dus ja, je, kunt dan, je hebt weer wat meer... En je, oh, je, Even je de la crème. Je, ja, je, kunt meer, je hebt meer keus voor het songfestival ook, Eurovisie Songfestival ook. Oh, ik zie opeens de voordelen. Ja, je hebt overal wat Toch meer Toch al hetzelfde keus. geld. Ja. Ja, ja, is ook zo. Nou ja, dat uh, dus uh, na vijf uh, in uh, start... Yes. Kunnen mensen nu al inbellen of ja, moeten ze dan een uur wachten? Als ze nu bellen, dan schrijven we even het nummertje op. Ja, uh, 0800-1121. 0801121.